van Kam met het CNRS-journaal.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 werd tijdens de seks geen condoom gebruikt. In Griekenland splitsen 25 parlementsleden van Syriza zich af... om een eigen partij te beginnen. Dat doen ze een dag na het aftreden van de regering Tsipras. Daarmee wil de premier de weg vrijmaken voor nieuwe verkiezingen volgende maand. Die bieden hem de mogelijkheid om dissidente Syriza-leden... uit het parlement te zetten. De nieuwe partij heet Eenheid van het Volk... en wordt geleid door de voormalige minister van Energie, Lavassanis. Eenheid van het Volk is nu de derde partij van het land... De politie Macedonië heeft traangas ingezet tegen vluchtelingen die het land proberen binnen te komen. Vanochtend kwam het tot ongeregeldheden tussen ordentroepen en migranten. Volgens de Griekse politie vielen er zeker acht gewonden. Gisteren kondigde de regering van Macedonië de noodtoestand af. Grensgebieden in het noorden en het zuiden van het land kunnen de stroom vluchtelingen niet meer aan. Jackie Schoenaker is niet fit genoeg om meer te kunnen doen aan het EK hockey dat straks in Londen begint. Schoenaker raakte dinsdag tijdens een oefenwedstrijd licht geblesseerd aan haar hamstring. Volgens de medische staf kan ze de eerste dagen van het toernooi niet meedoen. En dat wil bondscoach Sjoerd Marijnen niet. Hij heeft Laura Nunink opgeroepen als vervanger. De Nederlandse vrouwen spelen morgen de eerste wedstrijd tegen Polen.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat Viede tussen Gooi en Brugge 11 kilometer. Vanwege politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden vanuit Amsterdam kan via Utrecht. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en de Afrit Soest 11. A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen bij de Van brineoord 3. A20 naar Gouda bij Moordrecht 3 door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht naar Breda bij Lexmond 5 na een ongeluk. De linker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 spelen ik er zeggen, duwde eigenlijk Dat raam duwde eigenlijk harder terug dan dat zij er tegenaan duwde. <lacht> dus ze toen, ik, zie het, nou, ik zie het zo gebeuren. Zij slaat zo achterover, precies hier zo, met haar nek hier zo. Ze slaat er zo recht tegen zo'n, euh, ja, tegen zo'n stenen dakvormig stenen tuinnekje. Precies hier zo met haar nek slaat ze daar zo tegen aan. Ah, nou, ik was net te laat. En ze lag helemaal opeens zo scheef in de tuin. En ik zeg, bufvrouw. Buuf? Buufje?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 ik had tenslotte gebeld. En ik zeg, uh, ik zeg tegen die dokter die eruit... Ik zeg, dokter, ben ik blij dat u er bent. Ik kom net tien minuten geleden de straat te lopen. Ik ben net op vakantie met een vriendin die benen ontzettend gelachen. En we uh, hebben net terug en zo. Uh, nou ja, ik heb het hele verhaal... Ik zeg mijn buurvrouw, uh, ik heb het hele verhaal heb ik aan hem uitgelegd... met die benen en het trappetje en... Uh,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 bovendien moeilijk ik wel ook mijn vakantieverhalen kwijt. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar in ieder geval dus ben ik er toch even achteraan gegaan. En toen uh, kwam ik in het ziekenhuis. En toen lag zij daar in een bed. Heel vredig dat wel. Maar uh, ze lag nog steeds met het hoofd schreef. Nou, toen zag ik dus opeens. Uh, ze had geen hartslag meer. Uh, ze had geen ademhaling meer ook. Uh, en het dingetje, dat ging ook niet meer op en neer. Die, uh, die monitor, zou ik maar zeggen. Dus ik begon me toen echt heel erg zorgen te maken. Ik bedoel... Uh, ja, ik bedoel, mijn buurvrouw kan wel een stootje hebben. hoor daar niet van. Bijvoorbeeld laatst. Nee, even, even voorbeeld. Laatst had ze bijvoorbeeld een... Uh... Nee, om even uit te leggen. Mijn, mijn buurvrouw maakt namelijk dingen mee. Je denkt, nou ja, die maak je niet mee. Bijvoorbeeld nou, wat ik al wou gaan vertellen. Zij had namelijk een... Uh... Een, een vliegenstrip had zij gekocht. Want zij had last van vliegen. En dan vindt ze zo'n mepper, dat vindt ze dan heel na. En zo'n strip eigenlijk ook. Maar ze had er iets op gevonden. Had ze namelijk een milieuvriendelijke vliegenstrip heeft ze aangeschaft. En ze dacht dat dat dan ja, milieuvriendelijk was. Nou, dat is het dus ook wel, want er zit dus geen verdelgingsmiddel op. Maar eigenlijk zijn die dingen heel erg onvriendelijk. Want die beestjes die er tegenaan vliegen, die sterven heel erg langzaam. Een hele nare, langzame hongerdood tergend, langzaam. En dat kreeg ze in de gaten. Want er was zo'n nou, zo heel mooi gekleurd vlindertje was er tegenaan gevlogen. En dat zat maar met die vleugeltjes zo te klappen. En dat hield maar niet op. Ze was aan het stofzuigen. En, en zelfs toen ze de hele stofzuig gedaan had, het hele huis, dat doet ze al heel lang op, was dat beestje nog de hele tijd maar aan het klapperen. En op een gegeven moment zat hij ook met één vleugeltje zo nog vast. zat hij met het andere vleugeltje... Nou, hij zat gewoon muurvast en die kwam ook niet meer los. Dus daar kwam mijn buurvrouw helemaal niet tegen. Dus ze heeft eerst nog geprobeerd om, om hem dan, dan nog van af te trekken aan die vleugeltjes. Ja, ja trok ze... Inderdaad, die vleugeltjes trok ze er vanaf. Nou ja, dus Als je lunch, aan CFM lunt, Zandvoort lunch, hoe je het noemt, maakt het ook eigenlijk uit. Wees je maar een naam hebt. Wat zei je? Je moet weer even wennen aan Zandvoort lunch, hè? Ja, mooi nou hoor. Ja, ik hoorde het. <tie> <tie> dit is ZFM. Zandvoort. CFM. Ja, maar nou, dat ik het weet, dit is CFM. Nou, ja, ah, dat is toch wel even leuk dat je dat even weet, dat je naar CFM zit luisteren. Nou, oké. Okay, um, ja, uh, nou, wat zal de volgende plaats zijn? Weet jij het? Nee, nog niet. Nee? Nee, verrast me. Nou, dat is van Albert Hammond. En die andere, heet The ja? Free Electric Band. Jawel. Band. Ik lees net een tegeltje. Dat is toch leuk als je, als je jongere broertje dat op, uh, op Facebook zet. Kinderen zijn net pannenkoeken. De eerste mislukt altijd. Nou, dat is leuk voor je oudste broertje. Dit is een film, dit, hè? Nou, oké, okay, dit is uh, Brownie Dutch. <tie> Nederlandse zanger, songwriter, producer. Ja. Maar het is wel lekker oud. Het is wel lekker. Dat is brownie Dutch, lekker oud klinkend plaatje. Stupid kind of lover. En dit zijn de Allman Brothers. Man. Dat is de titel, Ramblin' Man. Van de Oman Brothers Band. de heet The Rambling Man. We hebben er nog eentje voor u, en dan gaan we naar het regionieuws van half twee. Maar er is nog even een andere. En Die we gaan draaien is de nieuwe single van Mumford Sons. Ja, wel, Mumford Sons. And in tijden, one reminds de ander, dit was ours. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting. I had been resisting this decay I thought you'd do the same But this is all I ever was And this is all you Watches as we go. Dat was de nieuwe single van uh, Mumford and Sons. Ja, daar ging even wat mis. Daar kan ik ook mis aan doen. Ja, Montekun. Dus live radio. Hè. <laughs> en computers zijn soms volledig onvoorspelbaar. Dus die doen gewoon ineens waar ze zelf zin in hebben. En dat gebeurde nu ook weer. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag met Toet Spans. Jawel. Uh, nog even wat over die uh, ontspannen dag voor de jonge hartpatiëntjes. Je wereld stort in elkaar als je hoort dat je kind een hartprobleem heeft... zegt Tannemaat, die zelf een zoon heeft met die kwaal. Er, worden eigenlijk, er werden eigenlijk geen luxe activiteiten voor deze groep georganiseerd... en daarom heb ik met mevrouw besloten zelf een stichting op te richten. In de hoedanigheid van voorzitter van die stichting Heartbeat... die de hardrace op woensdag heeft gedaan... dat was voor de achtste keer... vertelt hij dat ze de eerste keer maar twee auto's hadden en vijf gezinnen. Langzaam is dit uitgegroeid en dit jaar hadden we 65 gezinnen... die zich hadden ingeschreven. Gelukkig staat er ook een enorm wagenpark klaar. Onder andere BMW's, Ferrari's, Mercedes, Alfa Romeo's en een Vencer. Het is een exclusieve Nederlandse sportwagen. En andere merken werden belangeloos ter beschikking gesteld door importeurs of particulieren. We mogen ook gratis op het circuit van alle faciliteiten gebruik maken, zoals de medische dienst en baankommissarissen. Er was nog veel meer. De kinderen mochten een wiel van de Formulewagen wisselen, meerijden in een Fennec, een pantservoertuig van de Landmacht, een quadritje rijden een kwadritje maken en een springkussen of een bungee trampoline uitproberen. En natuurlijk stonden de patat, de pizza en het ijs paraat. De KLM Open die zal ook weer binnenkort van start gaan. Dat toernooi is op 10 tot en met 13 september op het Kenneberg in Zandvoort. Um, de Engelsman die, uh, Paul Casey, die vorig jaar had gewonnen... zal er dit jaar niet bij zijn... Uh, hij heeft de voorkeur gegeven aan een lucratief toernooi in de Verenigde Staten. En dat is jammer. Het is zeker 15 jaar geleden dat de kampioen van het voorgaande jaar niet aanwezig is... zei de toernooidirecteur Daan Sloter, die donderdag de startlijst presenteerde. Al eerder maakte de organisatie de komst van golflegende Tom Watson bekend. De 65-jarige Amerikaan won in zijn succesvolle profcarrière 71 toernooien... waarvan 8 majors... Joost Luiten, de Nederlands beste golfer en oud winnaar, is een van de blikvangers. Het veld is in de breedte zeer sterk, al dus slotter. En dan heb ik nog een laatste nieuwtje van uh, internet geplukt. Uh, Imka van der Aar, spelend voor de Eredivisie Badminton Velo, heeft afgelopen week een eervolle uitnodiging van de Bondscoach Robert de Keizer ontvangen. Om deel te gaan nemen aan het wereldjeugdkampioenschap, het WJK Badminton. Dit fantastische evenement zal plaatsvinden van 4 tot en met 15 november in Lima, de hoofdstad van Peru. Het toernooi voor de landenteams wordt gespeeld van 4 tot en met 8 november en een week later volgt van 10 tot en met 15 november het individuele toernooi. Verleden jaar was van der Aard tijdens het WJK in Maleisië, geëindigd bij de laatste 32 in het gemengde dubbel. Als voorbereiding zal het Nederlands jeugdteam nog gaan deelnemen... aan toernooien in Duitsland in augustus, in september in België... en in oktober aan Denemarken. En dan gaan we naar het Weeruit. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag nog wolkenvelden, maar geregeld schijnt ook de zon. Er kan vanmiddag een bui tot ontwikkeling komen... maar over het algemeen zal het droog blijven. De matige zuidenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 24 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een tot matig toenemende zuidoostenwind daalt de temperatuur naar zo'n 16 graden. Morgen is het prachtig zomerweer met veel zon en hooguit wat sluierbewolking. En het blijft droog en er waait een meest matige zuidoostenwind. De temperatuur is zomers en stijgt door naar zo'n 6 tot 27 graden. Zondag starten we de dag met zon... en in de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en in de avond gaat het wat regenen. De oost- tot zuidoostwind neemt in kracht toe... en wordt matig tot vrij over land en vooral krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt wederom tot zo'n 27 graden. Maandag is het bewolkt en komt het tot buien... En bij deze buien is er ook onweer mogelijk. De wind waait zuid en neemt toe naar krachtig. En de temperatuur stijgt nog maar tot 21 graden. Het liedje dat heet Greatest Lover. Dan ah, daar zitten er twee tegenover. Ja. Nou, <laughs> ja, een beetje gek. Een huh? beetje gek. <laughs> en er hangt er nog een aan de telefoon. Is dat een lover? Nee, dat weet ik, dat moet je aan jou zelf vragen. Dat weet uh, ik Nou, dat ik denk ik een nou ja. Goed, dat was Luke dus. En uh, nou ja, dan krijgen we nu. Uh, Nou, dat is ie, hoor. Ja, maar zat je nou weer op het toilet? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik was aan het werk. Ja, ik werk, werk ook wel. Ja, aan het werk. Hé? He? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Jij denkt dat alles zo erg van gaat, maar... Toen wil even nee, de telegraaf bellen? Nee, <laughs> nee. Ik wil eerst weten of de Joop nou ook zo'n lover is. Zo'n crazy lover. Of niet? Dan laat ik mij niet over uit. Okay, nee, dan dan ja, dat, dan dat, dat in is midden. privé. Dat is privé. Ik dat ja, vertelt, nou, dat vertelt hij wel. alleen aan één ja. van de Meiden. Vertelt hij? <laughs> Dat is wel een leuke muziek trouwens, Ruud. En toch? Ja, wat ik net hoorde. Ja, dat is leuk. Luc ziet al zing, heet die man. Dat ja, is Ja, dat is een nieuwe single. Goed. Nieuwe maar vertel. Wat gaan we, we allemaal gaan doen we dit weekend? We gaan een leuk weekend tegemoet denk ik. Het is niet zo ge idioot gek druk, maar toch gaan er leuke dingen. Uh, bijvoorbeeld, vandaag wordt een hele mooie tentoonstelling in het Sanders uh, Museum geopend. Ik weet niet of jullie het daarover hebben gehad, ik ga het in ieder geval nee, doen. het nog niet. Want om vier uur uh, gaat Gijs van Lennep gaan, moet ik zeggen, Gijs van Lennep... De... ...bekende Nederlandse autocoureur... ...en Rob Petersen, Zandvoorter en speaker van Circuit uh, Park Zandvoort... ...die openen een hele speciale tentoonstelling in het Zandse Museum... ...ter gelegenheid van de historische Grand Prix... ...die volgende week verreden wordt. En zoals wij tegenwoordig weten... ...wordt dan ook nog de uh, historische parade gereden... ...met uh, volgens mij 55 uh, oude raceauto's die dan in het dorp komen... ...die vanaf het circuit rijden naar het dorp toe... ...en daar tentoongesteld worden. In die tentoonstelling uh, in het Zandvoort Museum... daar heeft, uh, heeft uh, uh, Leo uh, Deteman uh, ontzettend hard voor gewerkt. Die heeft alle winnaars die in Zandvoort een Grand Prix wonnen... heeft hij vereeuwigd daar. Daar heeft hij allemaal bewerkt. Prachtige mooie foto's uh, heeft hij gemaakt. Die heeft, uh, ook, hè? Hij heeft Van zwart-wit foto's heeft hij kleurenfoto's gemaakt. Dat kan die man gewoon. Dat doet hij echt perfect. En ik denk dat het een aanrader is voor iedereen die um, ja, of een zandvoort houdt of een race houdt. Want zometeen uh, is dan, dan weer uh, de Grand Prix van België waar ik uh, op zit te springen om dit te gaan kijken. Dus ik ga daar in ieder geval naartoe vanmiddag. Um, ook vandaag wordt er bekendgemaakt wie er uh, uh, de, zich de nieuwe Europese kampioen sculpturen mag gaan noemen. Om kwart over vijf maakt uh, uh, Gert-Jan Bluis, uh, de wethouder van Kunst en Cultuur, maakt het op het Badhuisplein uh, bekend. Naast het, uh, uh, naast het uh, Holland Casino is dat. Uh, er zijn er zeven deelnemers, zeven uh, bestandbeelden, uh, eentje uh, op het Raadhuisplein. Nee, uh, zelf, uh, eentje op het gasthuisplein, eentje op het kerkplein en vijf op het Badhuisplein. Er zitten prachtige dingen bij. Echt waar. Hoe ze het van elkaar krijgen, mag het weten. Ik vond het en Er die bijzonder zijn er een paar bij die doen al, doen. Al, Sorry? Ik vond die kamer heel bijzonder. Dat je net alsof je die kamer inkijkt. Ja, dit is grandioos. Ja, heel je, bijzonder. Je ziet ook, aan, aan, uh, ja, als je de vorige twee edities bekeken hebt. zie je dat uh, een bepaalde stijl herkenbaar is. bij een paar uh, uh, uh, kunstenaars. die hier dus eerder een standbeeld hebben gemaakt. Ze zijn herkenbaar. Dat vind ik hartstikke mooi. Het is uh, grandioos wat ze met name dan in details met zand kunnen. Dat is ongelooflijk. Het is wel een, een speciaal soort zand. Mensen denken dat er cement erin zit. Maar dat is absoluut niet waar. Het is een speciaal soort zand dat daarvoor gebruikt wordt. En het kan heel lang blijven staan. Want het, is, het ligt in de lijn de verwachting, laat ik het zo zeggen, dat... Eind november de laatste resten opgeruimd zullen worden. En dan zijn ze in feite nog goed herkenbaar als men ze met rust laat. Want dat is met name de eerste jaar is dat een paar keer voorgekomen. Dan gingen we met z'n zatte kop uh, bierflesjes gooien en dat soort dingen. klom over de hekken, slopen. Uh, en laten we hopen dat dat niet weer gebeurt, want het is echt heel mooi om te zien. Vanmiddag dus om kwart over vijf op het Badhuisplein. Morgen hebben we een, een rommelmarkt. En niet zomaar een rommelmarkt. Uh, voor de zoveelste keer wordt namelijk in de Portgietestraat en het Tenkaterpanssoen... ...wordt de rommelmarkt van de buurtvereniging Soentje gehouden. Soentje, dat komt van Tenkaterpanssoen. Daar heeft men afgekort. Dat doen ze al een heleboel jaren. Een hele actieve buurtvereniging is dat. Uh, dat wordt uh, uh, afgesloten met, met een barbecue voor de buurt. Daar, daar had je voor in moeten schrijven. Maar vanaf 7 uur kan iedereen daar naartoe om te verkopen en om te kopen. Zeven uur begint het. En om, uh, even kijken, om 2 uur is dat afgelopen. Zondag gaat diezelfde buurtvereniging Soentje een kinderspeeldag houden. Ook dat doen ze al jaren. En ook dat is uh, de zondag na de rommelmarkt uh, ieder jaar weer. Dat begint om 11 uur. Allerlei spelletjes worden daar gedaan. Er is een, waarschijnlijk, want het is het laatste jaar het geval... een hele grote waterglijbaan waar een beetje zeep op gaat... en dan water en dan springen kijken wie het verste komt. Ze hebben daar nog wel eens een keertje Zandvoortse kampioenschappen gehouden. Ik weet niet of dat weer het geval is... maar in ieder geval is die kinderspeeldag weer uh, zondag... en dan uh, vanaf uh, 11 uur uh, sorry, tot uh, 4 uur... kan iedereen uit heel Sanford... Alle kinderen, maakt niet uit of je nou uit de buurt komt van het takata oftewel Oud-Noord of zoals het vroeger heette het Rode Dorp. Ieder kind kan meedoen. Een geweldig initiatief dat ook uiteraard weer is. En gelukkig zien de weerberichten voor het komende weekend goed uit. Niet waar Toet, dan moet jij weten. Absoluut, ja, ik heb het al twee keer voorgelezen vandaag. Oké, nou dat is eigenlijk hetgeen ik wilde... Ik mis er nog eentje... Oh, jij hebt er nog hè? Ja, de Buffalo's die staan midden in het dorp. C heb ik nog. Ja, ook. En de Buffalo's die de... midden in het dorp staan, wist je die ook? De wat? De Buffalo's, de scoutinggroep. Oh ja. Die, die zag ik ja. ook voorbij komen. Dat is, uh, dat is uh, uh, een, een hele actieve scoutinggroep ook. Die gaat dan op het uh, uh, Raadhuisplein. <coughs> Allerlei dingen die ze met de scouting normaal gesproken doen. Uh, gaan ze daar demonstreren. Ja. En dan hopen ze natuurlijk uh, kinderen geïnteresseerd te krijgen. Ja, begin, ik, uh, begin van het seizoen. Daar uh, he? ben ik wel op geweest, zoals het moet heette. <hijf> ben jij wel op geweest? Of kaboutertje? <hijf> nee, nee kaboutertje waren ermee, de meiden. Oh, nee, oh, nee, oh jij ja, was er nee. wel ik was bij de katholieken, dus dan mocht je niet bij de dames komen. Dat oh, ging helemaal. Nee, dat dus, machte, had, dus jullie hadden een Hopman en ging Akela? Wij hadden inderdaad een Hopman, ja. ja, ja. ja alleen bij de Welhaf hadden we wel een Akela, maar de Hopman die zat bij de ja. Verkenners. Uh, dat is een algemeen bekend is antwoord dat het een Hopman Bluis was. De vader van, <laughs> nou, noem er maar een hele ris op. Uh, die, uh, nou, daar heb ik dus uh, bij gezeten, om, mede omdat mijn vader zelf vaandrig was geweest. Wat, uh, wat betekent nou Mova Vedo, Joop? Wat zegt u? Mova Vedo, wat betekent dat? Mova vedo. Mova Vedo. Als je padvindig bent, moet je dat weten. Nee, dat weet ik echt niet. Nee? Ik ben het wel geweest. Nee? Weet je niet wat Mova nee. Vedo is? Nee. Oh. Vertel. nee nou, dat, is, dat was in de Jamboree van 1937, hè? Hier, nee, ja, die maar, werd in Nederland. Is, man. Te, ja, ja, maar uit. toen was Juliana, prinses Juliana, die was daar beschermvrouw van. Ja, dat kan. En Mova ja. Vedo betekent moeder van vele dochters. Ja, dat was, dat was het jammer voor, voor de en voor de gidsen Ja, maar zegt is echt zo, moeder, want dat, dat, dat betekent het Nou nee, goed, maar ik, ik, nogmaals, die, die, die scouting tegenwoordig, je leert er ontzettend veel Je wordt ontzettend handig, je leert problemen oplossen, Maar je leert ook uh, bijvoorbeeld een, een brood bakken op een stok, ik noem maar wat op Dat soort dingen, wij hebben wel uh, eieren gebakken op hete stenen ja. Van alles nog wat leer je daar Ja, ze doen leuke ja. dingen en ze leren een ja, beetje discipline en dat is wel goed. Goed, nou ja, en dan jazz, jazz aan zee. Zondagmiddag om vier uur bij Strand Talassa Thalassa. In het, in het Juttertje, dat is het café dat, dat ze daar hebben. Daar komt, um, uh, moet ik even kijken hoe die ook alweer heet. Uh, Guime Rodiekes heet die, geloof ik. Even kijken. Ja, inderdaad. En dat is uh, ja, al, al jaren de beste Latin jazzband van Nederland. Die komt daar spelen. Ontzettend lekker muziek. En uh, voor degene die willen gaan, neem je dansschoenen mee, want je kan niet stil blijven staan. Oké, okay. onmogelijk. Geweldig optreden daar van Jaime Rodriguez met zijn, uh, ja, eigenlijk is het een combo. Uh, lekkere muziek. Z zondagmiddag, vanaf 4 uur. Uh, ik denk dat de deuren wel open zullen staan. Dus een uh, hele mooie sfeer. Dank je wel. Okay. Nou, uh, bedankt voor deze informatie. Ja, graag gedaan uiteraard. En uh, we zien graag. je volgende week weer. Ja, dan ben ik er inderdaad toch. En daarna ben ik er twee weken niet. Oké. Okay. Okay, nou, dat is het fijn, fijn dat we dat weten. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Joop en een Jop, goed weekend okay. hè. Goed weekend. Ja, hoi. Nog, nog een korte uitzending. Ja, veel plezier nog. Ja. Dankjewel. Ja, we hebben nog tien minuten. Oké, okay, okay. doei. Hoi. Doei, hoi. I'm awesome. Ja, en zo zit het er weer op. Ja. Zo hebben wij het weer twee uur met plezier voor u gedaan. En uh, dit programma Zandvoort Lunch. Maandag is het programma er weer dan met Cheryl Duif. En dinsdag ook met Cheryl Duif. En woensdag, donderdag, vrijdag ben ik er weer. Met hetzelfde programma. Vijf dagen per week live op uw radio. van 12 tot 2. Zandvoort Lunch. Jawel. Woe. Het is genoeg leuks te doen het weekend, dus ik uh, wens u allemaal een fijn weekend. En uh, ik ga morgen lekker met een bootje naar zeil, Even uh, lekker ronddobberen op het water daar, gezellig. Het is goed weer het weekend, dus uh, maak er wat moois van jongens. Dank aan Toet, die zoveel af was. bedankt uh, voor je medewerking weer voor vandaag. Oh, heel graag gedaan. Oh, ik kwam je toch nog wat zeggen? Oh, wat ja, goed. heel graag gedaan. Oké. Okay. Nou ja, fijn weekend jongens en uh, tot uh, wat mij betreft, tot woensdag.